Nicky Minaj en de Starships op Slam FM, tien over half acht. Slam FM, Foonfak. En een beetje hoe laat het is, ja tien over half acht, maar natuurlijk het moment... voor de Slam FM phone Fuck. Het moment waar je over mee moet kunnen praten elke dag. Iemand anders weer in de zijk, is het een BNR, is het een onbekende Nederlander. Vandaag een onbekende Nederlander, Nederlander eigenlijk in de zijk. Soms zien we advertenties op de internet staan en dan kunnen we ons niet beheersen om even te bellen, om even een telefoonvakje te doen. Zoals deze advertentie: gezocht figuranten voor een karaoke scène in een Nederlandse speelfilm. En laten we nou net een Japanse vriend, vriend hebben, vol Fucky. Die heel graag karaoke, Want ja, hij is een beetje uitgevonden in Japan. En hij wil wel meedoen in die karaoke-scène in die Nederlandse film. En dus belt hij even. Ja, Malus. Malus, uh, goedemorgen met Suzuki Hiroshima. Uh, ik bel over de uh, karaoke scène yeah. in de Cabo Verde. Hallo, ja had, ik, ja. had ik mail over gehad, moest ik over bellen. Ja. Yeah. Uh, ik had nog wel een paar vraagjes, als ik kan. Ja, yeah, dat kan. Uh, het gaat om een karaoke. Ja. Yeah. In de scène. Ja. Yeah. Ik ben zelf uh, nog een groot karaoke fan. Ik, yeah. ik heb zelf elkaar ook gezet uh, ook thuis. En yeah. ik voel me af, hebben jullie zelf daar gezet? Moet ik die meenemen eventueel? Uh, ik, uh, ik, ik denk dat we het hebben. Ja, ik heb zelf dus uh, uh, heel veel elkaar uh, ook liedjes uh, Nederlands talen. Bijvoorbeeld uh, van de André Hazes. kijk ik van maar. Uh, KPMB. beef. Voor mijn yeah. moeder. ja. Yeah. ho. In de hemel is. Maar moet ik kan die dan bijvoorbeeld en... doen in de film? Of een uh, ander nummer? Um, ik zal even overleggen met, uh, met, met de regisseur wat hij graag wil. Want ik heb maar, uh, dus zelf had ik ook tegen collega's hè, veel ervaring met Koken. Ja. Dus op bijvoorbeeld goed mailes van ehkedang. Uh, Kerakedang. Ja. Kerakedang. Karakedang. Okay. Okay, maar, okay. maar en, je hebt gereageerd op een bepaalde. Ja, op, bepaalde... op de uh, mail, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga gewoon eventjes jouw nummer opschrijven. En dan uh, ga ik uh, met mijn collega overleggen. Ja? Die, die, die, die doet een beetje de communicatie. Want ja, het is morgen al, hè? Ja, het is morgen al, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ik ga even je naam opschrijven. Ja, ja, dat is goed. Vertel. Suzuki? Ja? Hiroshima. H. E. O. R. Oké. Okay. Okay, word ik dan teruggebeld of zo? Over, over ja, dan word je teruggebeld? Ja, je wordt teruggebeld door mijn uh, collega uh, Gorge. Gorge? Ja? ja. En, en kan en dan ik dan aan hem vragen welke liedjes ik moet instuderen? Bijvoorbeeld van. Uh, uh, don de en de bliksem, dan uh, met het beer. Nou, je kunt wel wel pomp, je wel. Of, raar, of saai, in de meneer. Ja, die goed. ken ik bijvoorbeeld ook. En, uh, uh, Van, uh, uh, Hey schatje, je foto. Oh, Heb je, foto nou, je van een foto van, van, van mij? hoor ik. Ah, ik, zal, ik, uh, ja, ik ga je het nummer geven aan, uh, aan mijn collega Gorgen. Ja, en van doe daar ook een nummer bij. Inderdaad. En, uh, die, en die gaat het adres aan je geven. Ja? En, en, um... Vanda is rood. Zo, van je hebt helemaal niet dat we er van de maar. Nee, ik kan alles zingen Marloes. Is geen probleem oh. voor de film. Oh, wat goed. Ja. Nou, helemaal goed. Ja. Ik, ga, uh, ik ga overleggen met, met de regisseur welk, welk nummer hij wil horen. Ja, zou ook en nog dan kunnen van. Het ik pakken. heb een tot, totta to to to op mijn water. tot tota. Nou, to to ik, nou ja. Oh, heb ik ook nou, nog. Je in kan mijn appentaal. het de tekst hoor ik al wel. Ja, dus ja en de tekst is niet nodig. Nee, dat is oh. super handig. Hé, ha. nee. hey, we gaan jou terugbellen, jij hoort straks even van ons. Oké, okay, maar los, goed. Oké, dankjewel. Daag, daag, Zou er een Japanner zitten in de Nederlandse spelfilm binnenkort? Ben benieuwd. Zijn niet teruggebeld? Tot oké, hier, heer Shoma. Karaoke in de Slam FM. Oh, fuck.